4 uur. NPO Radio 1, met Lara Rensen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws en Co. Staatssecretaris Snel van Financiën is niet tevreden over afspraken... die de Belastingdienst heeft gemaakt met multinationals, grote bedrijven. Soms zijn deze zogeheten rulings gewoon tegen de wet. En als je van een sigaretje houdt, dan bent u niet meer welkom... in de Beverwijkstraat in Amsterdam, dat is in Noord. Maar de rookvrije Nieuws Co-bus, die mag daar wel naartoe. Is het het NRS-journaal. Jan van der Putten. Sonja Holleder wordt in de rechtszaak tegen haar broer Willem... in het openbaar verhoord. Wel zit ze buiten het zicht van haar broer. Sonja's advocaat had gevraagd haar zonder pers en publiek te verhoren... uit veiligheidsoverwegingen. Volgens de rechter is dat niet nodig. Ook worden hun stemmen in de rechtszaal niet vervormd. De stemmen van de zussen zijn al bekend bij het grote publiek, zegt de rechter. Dat geldt niet voor Sandra Den Hartog, Holleders ex. Haar stem zal wel worden vervormd. Politiemol Mark M. is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot vijf jaar cel. Dat is precies de straf die het OM had geëist. De 31-jarige oud-politieagent verkocht jarenlang vertrouwelijke informatie aan criminelen en verdiende daar volgens justitie veel geld mee. De rechter vindt het zeer kwalijk. Door zich niet als een integer politiefunctionaris te gedragen, heeft verdachte het vertrouwen in en het aanzien van de politie zeer ernstig geschaad. Mark M. ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan... dat hij ruim 28.000 keer vertrouwelijke gegevens opzocht... over politieonderzoeken, zou hij als hobby hebben gedaan. Het geld dat hij ontving zouden leningen zijn geweest. In Noord-Irak zijn 27 Shiïtische strijders omgekomen... bij een aanval van Islamitische staat. Ze liepen in een hinderlaag van IS ten zuidwesten van Kirkuk. IS heeft de aanval inmiddels opgeëist. Een van de grootste banken van Letland kampt met liquiditeitsproblemen... en wordt verdacht van witwassen en corruptie. Gisteren werd de president van de Letse Centrale Bank opgepakt. Hij wordt verdacht van corruptie en het aannemen van steekpenningen. Transavia meldt dat 9000 gedupeerden van de pilotenstaking van vanochtend... vandaag nog naar hun bestemming worden gebracht. In totaal zijn 12.000 reizigers door de staking getroffen. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem is tijdelijk gestopt met operaties vanwege een grote stroomstoring. In Arnhem en omgeving was vanmorgen een tijd lang geen elektriciteit. Tienduizenden huizen en bedrijven hadden daar last van. Het Rijnstatenziekenhuis ging over op noodstroom, maar toch ontstond schade aan de elektrische voorzieningen. Artsen en verpleegkundigen kunnen in de computer niet meer bij de patiëntendossiers. En ook is het ziekenhuis telefonisch moeilijk bereikbaar. Volgens het ziekenhuis is de zorg op de intensive care en andere afdelingen niet in gevaar. Op de Olympische Spelen zijn de Nederlandse schaatsers er niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 500 meter. Beste Nederlander was Ronald Mulder op de zevende plaats, maar blij is hij niet. Het tweede gedeelte zat ik al een beetje achter de feiten aan, vond ik zelf, en uh, probeerde op de eerste bocht echt in de timing te komen, maar daar kom ik ook overeind laatste dus stukje van de bocht en uh, allemaal van dat soort dingen en, uh, dat kun je niet gebruiken, dan uh, Ryan Florid. Het goud op de 500 meter was voor de Noor Lorensen, het zilver voor de Zuid-Koreaan Chia kyu en het brons voor de Chinees Gao Tingyu. En het weer nog bewolkt en vooral in de westelijke helft van het land wat regen of motregen. Middagtemperatuur ongeveer 6 graden. Morgen droog en wat zon, ook dan een graad of 6. Vanaf woensdag droog en meer zon. Natuurlijk de verkeersinformatie, Dennis Mooi. Hoe zit het op de weg? Er staan nu tien files. Nou, negen daarvan leveren niet meer dan een minuutje of vijf vertraging op. Rondom Rotterdam en Den Haag zie je al dat het wat drukker gaat worden. Maar ook daar stelt het nog niet zo heel veel voor. Bij Dordrecht loopt het wel vast op de N3 richting Papendrecht. Voor de Merwedebrug staat 5 kilometer. De brug is even open geweest.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 Survivors of that school shooting, turning their grief and anger into a call to action. We are going to be the last mass shooting. No more guns! No more guns! What I'm looking for is reasonable change with the United States Congress. You are you are and bills that are passed before I get back to school. Scholieren in Amerika pikken het niet langer. Ze willen dat de wapenwetgeving strenger wordt. Ze roepen politici van alle partijen op om samen te werken. En ook komen ze zelf in actie. En de nieuws en die staat in Amsterdam, want daar willen ze roken op straat tegengaan. Nou ja, in één straat in ieder geval. Prima, als mensen willen roken, kunnen ze dat ook thuis doen. Ik vind dat het overal rookvrij moet worden. En uh, steeds meer mensen hebben last van kinderen. Leuk is het niet, ik, ik ga het toch eigenlijk een beetje blijven doen. Heb je nou stiekem je sigaret? achter je rug ja, je verstopt. Ik mag er mijn rug ja, inderdaad. <laughs> ja, ja, ja. Lara grenzen. Nieuws en Go. De strijd tegen het roken. Zo dadelijk meer. En op dit moment wordt Sonja Holleder verhoord in de zaak tegen haar broer Willem. Dat verhoor is openbaar. Ook al wilde deze Sonja dat graag anders. Broer en zus zitten zo in de rechtbank dat ze elkaar niet kunnen zien. Matthijs van der Wiel, wat is jouw indruk van haar getuigenis tot dusver? Ze zit uit het zicht in een hokje. Ze vertelt, soms snikkend, over hoe Holleder haar onder druk zette... om te vertellen waar haar man Cor van Hout uithing. Hij werd vermoord. Holleder staat daarvoor terecht. Ze herhaalt verklaringen die ze eerder heeft afgelegd over haar broer. Een vieze hond, noemt ze hem. Het is niet te bedenken dat het bestaat, zo'n man. Hij moet krijgen wat hij verdient. Holleder luistert, zit te wiebelen op zijn stoel. Hij heeft zelf nog geen vragen gesteld. Ik ben benieuwd. We horen straks meer van jou, Matthijs. En de Syrische pro-Assad-milities gaan de Koerden helpen... tegen Turkse aanvallen in de Syrische stad Afrin. Waar het al weken erg spannend is. U heeft daar veel over kunnen horen in Nieuws Ko. Co. Correspondent Lucas Waagmeester. Het klinkt alsof de situatie eigenlijk alleen nog maar complexer wordt daar... Ja, dat kun je wel zeggen. Als je bedenkt dat het Assad-leger en de Koerdische IPG... aan de andere kant van Syrië nog vijandig tegenover elkaar staan... hier gaan ze dus een verbond sluiten. Maar dit kan in Afrin zelf de toekomst van het Turkse offensief... daar echt flink gaan beïnvloeden. De vraag is vooral, komt Assad de Koerden helpen... Of komt, hij, uh, komt zijn leger de Koerdische militie deels daar vervangen door bijvoorbeeld grensposten te gaan bemannen langs de Turkse grens. In het ene scenario zal Turkije echt furieus gaan reageren. In het andere kan dit best een uitkomst zijn uit het conflict daar. Nou, straks horen we ook van Midden-Oosten correspondent collega Marcel van der Steen, wat Assad hier precies wil bereiken. En hier vandaan natuurlijk het Turkse perspectief. Mooi, horen we zo van je. Het is negen minuten over vier. Ik neem u mee naar Den Haag. De Belastingdienst is 78 keer in de fout gegaan... bij deals met grote bedrijven. Dat blijkt na een grootschalig onderzoek van staatssecretaris... Snel van Financiën naar alle afspraken... die de Belastingdienst met bedrijven maakt. Die afspraken heten rulings. Maar helemaal netjes worden die rulings... Nou in feite niet altijd gemaakt, politiek verslaggever Marleen de Roy. Onze Belastingdienst handelt dus niet helemaal volgens het boekje... Ja, dat klopt. Ja, en dat is natuurlijk uh, slecht voor het vertrouwen. Want als er één dienst is die betrouwbaar zou moeten zijn... Ja, dan is het toch eigenlijk wel de belastingdienst. Maar de vertrouwen winnen is in deze kwestie ook erg lastig. Want het kenmerk van rulings, belastingafspraken... is dat ze geheim zijn. Dus daar, wordt het vaak, uh, daar wringt het vaak. Ja, en heeft de staatssecretaris niet juist daarom het onderzoek ingevoerd? Hè? Want je hebt het over vertrouwen. Dat hij probeert op deze manier dat vertrouwen te herstellen... Ja, precies daarom. En ook om helderheid te geven. We weten nooit iets over die rulings en hoe ze er precies uitzien. Maar een paar maanden geleden lekte een afspraak... tussen de Belastingdienst en een multinational, Procter Gamble. En wat bleek? De afspraak was niet helemaal via het boekje gegaan. Een procedurefout zat erin. En de staatssecretaris kondigde toen een grootschalig onderzoek aan... naar alle 4000 rulings die er bestaan. Het resultaat is dus vandaag gekomen en blijkt dat 80 bij tachtig van deze afspraken een fout is gemaakt. Uh, ja, dan is er bijvoorbeeld geen dubbele controle geweest... of staan er niet twee, maar één handtekening onder. Dus niet helemaal volgens het boekje. Mm -mm. Maar dat zijn eigenlijk uh, fouten in het proces, hè? Laten we het zo maar formuleren. Zijn er ook inhoudelijke fouten gemaakt? Deels die eigenlijk niet kunnen of mochten? Ja, en dat is het opmerkelijk eigenlijk. Want bij zo'n vijf rulings is er echt sprake van een uh, verkeerde deal. En de kans bestaat dat er nog veel meer zijn... De Belastingdienst spreekt met, bij zo'n ruling van tevoren af met een bedrijf... als je een groot multinational bent of buitenlands bedrijf... spreken ze af hoeveel belasting je van tevoren moet betalen. En dat doen ze dan voor een lange periode... zodat je eigenlijk weet waar je een beetje aan toe bent. Mm -hmm. Dat is aantrekkelijk. Maar in deze foute gevallen heeft de Belastingdienst een bedrijf... eigenlijk een deal aangeboden waardoor ze te weinig belasting betalen. Ja, dat, dat mag natuurlijk niet. Nu weet de staatssecretaris dit dus, hij heeft het uitgezocht. Heeft hij gelijk maatregelen aangekondigd? Ja, dat heeft hij een aantal. Zo wil hij dat die belastingafspraken echt alleen nog maar worden gemaakt... door een speciaal ruling team, een team van 70 man in Rotterdam... die er heel goed en gespecialiseerd in zijn. Maar die maatregel gaat er vooral over, over hoe die deal tot stand komt... en niet echt over de inhoud van die deal. En daarom is deze maatregel veel te... In ieder geval dat zeggen oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. We hebben nu de afgelopen jaren IKEA gehad, Starbucks gehad, Procter Gamble gehad. Iedere keer weer opnieuw bleek er dat er iets niet in de haak was met die belastingafspraken. En daar moeten we toch wel helderheid over krijgen. Want u en ik betalen gewoon veel belasting. En dat doen we graag, maar dan willen we er ook zeker van zijn dat grote bedrijven ook een eerlijke deel betalen. En dat weten we gewoon niet. Het is ook een belangrijk onderdeel voor de Nederlandse economie. Er komt veel geld binnen op deze manier. Moeten we daar niet ook een beetje terughoudend in zijn... om grote rigoureuze maatregelen te nemen? Nee, het is echt helemaal misgelopen in Nederland. We zijn een belastingparadijs geworden en daaraan moet een einde worden gemaakt. Andere landen hebben er nadeel van. Grote bedrijven als Apple, Google betalen geen belasting. En daar moet een einde aan komen. Ook die bedrijven, mensen betalen netjes hun belasting. Ook die bedrijven moeten dat doen. Ja, het punt is dat die coalitiepartijen niet af willen van die rulings. Want het is goed voor het vestigingsklimaat. Misbruik willen ze wel tegengaan En hoe ze dat precies gaan doen, dat wordt binnenkort bekend. Want dan komt de staatssecretaris met een groot plan van de aanpak. Kijk eens aan. Horen we later weer van je. Marleen, dank je wel. Het is dertien minuten over vier. We gaan naar Amsterdam-Noord, de Beverwijkstraat. Daar wordt namelijk uh, de eerste rookvrije straat van de stad. Misschien zelfs van het land... Regeld. Donderdag hangt het stadstel borden op met het verzoek je sigaret uit te maken of een stukje om te lopen. De Nieuws en Koopens staat in de straat, de Beverwijkstraat, Saïde Marge. Ja, ik moet denken aan onze eigen bus, die rook nog wel. <lacht> mag, mag die daar wel staan? <lacht> Ja, gelukkig wel, Lara. Ja, onze vieze dieselbus mag er, mag er wel staan. Maar ter geruststelling misschien voor de luisteraars thuis. Die gaan we binnenkort inleveren voor een wat betere bus. Heel goed. Uh, het bord hangt er trouwens al, zagen wij net. Rookvrije generatie. Ik sta naast de initiatiefnemer David Koetsier, huisarts en dus initiatiefnemer. Ja, hoe streng is het als ik hier zo meteen een sigaret zal opsteken? Dan uh, krijg ik dan een boete? Nee, dan krijg je geen boete. We noemen het, uh, ik kan het niet verbieden. Het is geen verbod, maar het is eigenlijk een soort gebod. Oftewel een aanbeveling of aanmoediging voor mensen om in deze straat niet te gaan roken. Ja. En waar komt dit vandaan, meneer koetsier? Um, wij uh, doen mee met de rookvrije generatie, de alliantie Rookvrij. Wij vinden dat kinderen in onze samenleving rookvrij moeten kunnen opgroeien. Want rook is een ernstige verslaving. En in deze straat zitten allemaal gezondheidsinstellingen. Ja, wat zit hier zo al? Het ouder-kindcentrum, daar staan we naast. Dat is wat vroeger het consultatiebureau was. En de deur daarnaast is het gezondheidscentrum. Dus daar zitten huisartsen, apotheek, thuiszorg en ook maatschappelijk werk. Ja, en daar zit ook uw, uw praktijk? Ja, dat klopt. Ja. En de deur daarnaast is dan de bibliotheek. En de bibliotheek heeft ook nog een maakplaats... waar kinderen uh, op een creatieve manier uh, nieuwe technieken kunnen leren. Dus dit is een straat vol met kinderen, ja. eigenlijk. En voor u dus reden om, uh, om te zeggen van hier moet niet gerookt worden. Maar hoe wordt daarop gereageerd door de buurt? Ja, ik hoor natuurlijk alleen de positieve reacties. Er zijn heel veel mensen die het een heel goed idee vinden... die meteen vragen of niet het hele winkelcentrum rookvrij ook vrij kan worden... Uh, ja, dat is natuurlijk nog een stukje ingewikkelder. Hier zitten we vooral met zorgverleners en voorzieningen voor kinderen. een heel winkelcentrum, dat, uh, dat vraagt echt uh, dat iedereen gemeenschappelijk daarachter moet staan. Ja, dat gaat misschien weer een stap verder. Maar nu, nou ja, dat bord hangt er dus. Dat wordt donderdag ook officieel geopend hè, door de Stadsdeelvoorzitter hier uit Noord. Maar um, blijft het daar dan bij? Want ja, dat bord alleen, je loopt er zo makkelijk voorbij. Nou ja, het blijft een aanmoediging en geen verbod. Dus we hopen dat mensen het zien en elkaar er eventueel op aanspreken. Maar ook dat rokers op die manier uh, kunnen nadenken van... hé, hey, eigenlijk uh, uh, wil ik misschien wel stoppen of wil ik daarover praten. Dat hoopt u allemaal met dit bord alleen te bereiken? Nou, er zijn er drie, hè? Dus uh, oh. bij onze uh, de deur staat een bord en ietsje verder bij de bibliotheek staat ook een bord. Oké, okay, maar het blijft wel bij die borden? Het blijft wel bij die borden, ja. ja, ja. En al reacties gehad verder? Nou, uh, vandaag heb ik uh, volgens mij met wel vijf patiënten over roken uh, gesproken in de spreekkamer. Naar aanleiding van die woorden of kwam dat gewoon überhaupt ter sprake? Nou, dat, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Soms, soms zeggen mensen, hé, hey, dat woord heb ik gezien. Maar voor een deel zijn het ook mensen die uh, af, uit zichzelf beginnen. Of waar ik over begin uh, als ik merk, als ik ruik, dat ze roken. En als ik denk dat ze klachten hebben die daar best mee gerelateerd kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan, uh, we gaan er zo meteen over verder praten, Lara. Want ja, niet iedereen reageert enthousiast uh, op dit initiatief. En dan ook met name dat het komt vanuit een huisarts. En mensen die zeggen, ja, moet je je daar wel mee bemoeien? Nou, daar gaan we zo meteen over in discussie. in de Ben benieuwd. De ben benieuwd. Tot straks vanuit uh, Amsterdam-Noordzijde. Dennis mooi. hoe is het inmiddels op de weg? Nou, normaal begin van de spits nu. Met eigenlijk alleen dagelijkse files. En die leveren veelal niet meer dan een minuutje of vijf vertraging op. staan er een stuk of vijf op de A. Of vijf, een stuk of 25. Maar op deze wegen heb je net iets meer vertraging. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda, bijvoorbeeld. Voor het knooppunt Ridderkerk 10 minuten. En de A67 van Eindhoven naar Venlo. Kwartier vertraging tussen Asten en Liesel. Maar er is dan ook zojuist een ongeluk gebeurd. Straks gaan we het hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom zijn ze een stuk minder populair dan de. De nationale verkiezingen. Nou, volgens een nieuw boek dat morgen verschijnt, heeft dat meer met de politieke cultuur te maken dan politici die misschien zelf zouden toegeven. Ik spreek straks met de auteur van het boek, die ook onderzoek heeft gedaan daarnaar. He ik uit België met het nummer You. Vandaag is een tuchtzaak begonnen voor het Hof van Discipline, waar minister Grapperhaus van Justitie bij betrokken is. Grapperhaus was in de tijd waar deze zaak over gaat advocaat en toen ingehuurd door accountantsbureau KPMG. Nou, verslaggever Jeroen de volgt dit. Jeroen, waar wordt Grapperhaus van beschuldigd? Uh, het verwijt tegen Grappenhuizen is dat hij een rechter uh, eerder, een paar jaar geleden, is dat er al bewust onjuiste informatie uh, zou hebben gegeven. En wat is er aan de hand? Uh, het gaat over Karim Achboen. Dat is uh, de klager, diegene die de klacht heeft ingediend. En Achboen was medewerker bij KPMG Meiburg in Amsterdam, ad, Belastingadvieskantoor. Hij was daar fiscalist. Hij belandt ongewild in een arbeidsconflict. Dat loopt helemaal uit de hand. En dan... Treed Grapperhaus op als advocaat van KPMG... bij de ontslagrechter, in die ontslagzaak. En in die zaak zou Grapperhaus de rechter hebben misleid volgens Achbouwen. Uh, Achbouwen zou daardoor benadeeld zijn. Hoe dat precies allemaal in elkaar zit, dat voert hier te ver. Maar feit is dat eigenlijk een schijnbaar hele simpele ontslagzaak... Escaleert, eh, waardoor nu voor het eerst, eh, dat moet even gezegd... toch voor het eerst een minister zich nu bij de eh, tuchtrechter moet verantwoorden... bij de Raad van Discipline. Het Hof is het, het, de volgende instantie... als hij in beroep zou gaan bij de Raad van Discipline. En die bevestigde vandaag ook dat het inderdaad een heel bijzondere zaak is. Mm. En die Karim Achbaum, moeten we die kunnen kennen? Uh, nou ja, Achboudens is fiscalist dus. Hij is, heeft ooit eerder bij ons in de uitzending gezeten. Dus je had hem kunnen kennen. Uh, hij is in de dertig een Marokkaanse Nederlander... Uh, die eigenlijk op hele jonge leeftijd al bij KPM, uh, KPMG Meijburg... heet het dan, aan de slag gaat. Niet het minste kantoor, veel groot geld... waar ze belastingadviezen over geven. Koningshuis heeft er gezeten tot een paar jaar geleden. Maar dan komt hij dus in dat uh, arbeidsconflict terecht. Dat komt op zijn pad. Hij gaat terugvechten. En dat is ook wat je nu wel, wel ziet, dat dit... Een een verhaal is van iemand waarvan premier Rutte ook zegt... allochtonen Nederlanders moeten zich invechten. Je hoort het hem nog zeggen. En dat is wat Agbouw nu eigenlijk uh, doet. Hij heeft dat heel goed begrijp, begrepen. Hij zegt ook steeds, het is niets persoonlijks tegen Grappenhaus. Het is puur de vriendjespolitiek, zoals hij dat noemt... van mensen die op een uh, makkelijke manier van mij hebben afgewild... Uh, die ik aanvecht. En uh, ja, hij vecht terug, zegt hij. Goed, dat is zijn kant van het verhaal. Zie ja. je dat er veel belangstelling voor de zaak is? Na, nou, opmerkelijk druk. Ik ben niet heel vaak bij raden van discipline... maar uh, ze zeggen hier zelf ook wel uh, zo vaak zijn. Hier niet, uh, is er niet zoveel belangstelling. Uh, heel veel rechtenstudenten die uh, geïnteresseerd zijn... en vooral ook Marokkaans-Nederlandse rechtenstudenten... die een voorbeeld uh, aan hem uh, zeggen te nemen. Ze zeggen dat ze trots zijn op hem, dat hij durft terug te vechten. En Achbouw, die maakt er zelf ook wel op de sociale media een dingetje van. Uh, maar goed, ze slaan daarop aan, ze komen erop af... en nemen dus de moeite om, om erbij te zijn. Was het weer van minister Grapperhaus? Nu minister Grapperhaus? Want was hij erbij? Nee, hij was er zelf niet bij. Uh, hij zegt, uh, ja, dan moet ik dus in die details gaan treden... die nu eigenlijk te ver voeren om dat helemaal uit te leggen. Maar hij zegt dat hij uh, uh, uh, zich niet schuldig heeft gemaakt aan, de, aan dat verwijt. Dat hij geen misleiding heeft uh, gepleegd. Wat uitzonderlijk is, heb ik me als, uh, uh, laten vertellen dat hij er niet bij was. Uh, want meestal zijn advocaten die een klacht aan hun broek hebben... die komen echt wel uh, naar de rechter of naar de tuchtrechter om zich uh, te verantwoorden. Maar Goed, hij is minister ondertussen. En dan snap ik ook wel dat hij dit soort aandacht liever uh, niet heeft. Hoe gaat het nu verder, Jeroen? Ap uh, april, 10 april is er een uitspraak. Uh, dan kan de klacht, uh, uh, kunnen er drie dingen gebeuren. Hij kan afgewezen worden. Of grappenhuis in dit geval. Uh, uh, hij zou ook een berisping kunnen krijgen. Hij zou zelfs van tableau geschrapt kunnen worden. Maar goed, dat, is, dat zal allemaal niet gebeuren. Maar stel dat hij een berisping zou krijgen... dan denk ik dat hij daar uh, in dit geval echt niet bij mee, uh, mee zal zijn. Ik zei al, negatieve publiciteit. Dat kan hij missen als kiespijn. 10 april dus. Horen we meer. Verslaggever Jeroen De Jager bij deze zaak voor het Hof van Discipline. Laboratoria. Oplossingen voor ziekte. Doorbraak. Zeven minuten voor half vijf. De affiches op straat zijn al niet te missen. Over een maand, dan is het zover. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Loopt u daar nou een beetje warm voor? De afgelopen tijd zijn er veel onderzoeksrapporten verschenen. die stellen dat het met de lokale democratie niet goed is gesteld. Tilburgs bestuurskundige Julien van Oostaaie. Um, schetst wat de huidige uh, problemen zijn, maar biedt ook oplossingen aan. Dat doet hij in een uh, nieuw boek dat morgen verschijnt... en uh, hij in Den Haag zal presenteren. Julien van Oostaaie, goedemiddag. Goedemiddag. Is het zo slecht gesteld met de democratie op lokaal niveau, gemeentelijk niveau? Nou, soms wordt er wel heel dramatisch gedaan. Ik heb het ook proberen te vergelijken met landelijk en het buitenland. En dan zie je wel dat, er, dat we problemen kennen op het lokale niveau... maar ook wel soortgelijke pr uh, praktijken zien in andere landen. Oké, okay. uh, dus het is, het is natuurlijk altijd uh, relatief. Maar wat, wat is het voornaamste probleem rond die lokale verkiezingen? Heeft dat met interesse van de kiezer te maken? Nou ja, ik, ik kijk eigenlijk naar de lokale democratie van zes invalzoeken. En één daarvan is inderdaad van hoe denken mensen nu over die lokale democratie. En dan zijn ze op zich positief over het begrip lokale democratie. En ook over een aantal instituties. De burgemeester, de gemeenteraad, die hebben nog best wel wat vertrouwen. Maar de interesse in de lokale politiek en de relevantie die men uh, eraan toedicht... en de bijdrage die men zelf wil leveren, ja, dat, daar scoren ze toch behoorlijk slechte cijfers. En dat is misschien wel schokkend, want de gemeente uh, ja, krijgt steeds meer uh, taken toegeschoven. Ja, dus het is een interessante tegenstelling... dat aan de ene kant uh, gemeenten steeds meer verantwoordelijk worden voor belangrijke taken. Denk aan de decentralisaties in het sociaal domein in 2015. Maar aan de andere kant mensen steeds minder het idee hebben... dat wat de gemeente doet nu relevant is voor hun eigen dagelijkse leefomgeving. Mm -hmm. Heeft u enig idee hoe, hoe, hoe die discrepantie is ontstaan? Ik... ik Zaken zoals interesse, uh, uh, uh, kennis hangen samen. Uh, dus mensen vinden ook, geven ook zelf toe dat ze eigenlijk weinig weten... van wat er in hun gemeenteraad speelt. hebben er ook geen interesse in. Mm -hmm. Ook als er objectieve vragen worden gesteld. eigenlijk Als ze gewoon worden getoetst op kennis. Ja, dan scoren ze voor, het, uh, voor kennis over lokale democratie erg laag. Dus ja, wat men niet kent, bemint men niet. Nee, maar terwijl het wel om onderwerpen gaat die mensen aangaat. Ja, dus elke vier jaar proberen lokale politici dat ook heel erg duidelijk te maken. Dat het echt wel heel belangrijk is om te stemmen. Maar mensen hebben toch, ook met hun stemgedrag, laten ze zich heel erg leiden door beelden die ze hebben van de landelijke politiek. Mm. Ja, en dat is jammer. Vanuit Den Haag, Politiek Den Haag, zijn er ideeën om de lokale democratie te bevorderen door uh, bijvoorbeeld de werking van gemeenten te veranderen. U moet zelf denken aan de rechtstreekse verkiezing van een burgemeester. Het staat in het regeerakkoord. Maar bent u er niet van overtuigd dat dit veel zoden aan de dijk gaat zetten? Waarom niet? Nou, in het algemeen geloof ik uh, niet dat grootschalige structurele wijzigingen, dus echt wetswijzigingen die het, de organisatie of het bestuur van een gemeente veranderen... Uh -huh. dat die noodzakelijk zijn om die problemen op te lossen. Uh, als ik het kort door de bocht zal vertellen... ik heb daar een paar redenen voor waarom ik daar niet, uh, niet uh, al te veel hel van verwacht is. Omdat die vaak een deel... Uh, van het probleem oplossen. Dus uh -huh. ja, de gekozen burgemeester lost wellicht. Lost nog niet het probleem op dat mensen afgehaakt zijn van de lokale democratie. Um, men heeft ook vaak weinig aandacht voor de negatieve effecten daarvan. Dus als we inderdaad het voorbeeld van die gekozen burgemeester pakken... ja uit het buitenland blijkt dat het ook wel enige polarisatie tot gevolg kan hebben. Dus tussen mensen die voor de ene kandidaat waren en voor een andere. Uh -huh. Dus dat het niet noodzakelijk het vertrouwen um, in de lokale democratie vergroot. Het zou wel kunnen gebeuren, alleen we weten het niet. Dus uh -huh. Je moet ook aandacht hebben voor de negatieve effecten. En als laatste, ja, vaak is het ook wel een reden om even niks te doen. En dan zeggen mensen, ja, als we maar eenmaal de gekozen burgemeester hebben... of een groter lokaal belastinggebied, dan wordt het allemaal beter. Terwijl, ja, dat blijkt niet het geval. Het dualisme bijvoorbeeld is daar ook voor ingevoerd. En het bleek toch niet dat je met zo'n structuurwijziging... de band tussen samenleving en bestuur vergroot. Maar hoe, hoe zou dat wel kunnen? Dan heeft u daar ideeën over. Ik, uh, ik zie vooral hel in investeren op drie niveaus. Dus ook in die lokale samenleving. Het vergroten van kennis bij onderwijs onder andere, maar ook richting de, de landelijke overheid. Daar is ook nog wel eens uh, het besef dat het lokale niveau... een zelfstandige, autonome bestuurslaag uh, is afwezig. Maar ook vooral investeren in die lokale uh, politiek zelf. Maar dat vereist niet noodzakelijk wetswijzingen... maar mm. gaat er gewoon om, om te stimuleren dat ze anders werken. Ja, maar oké, okay, dat, dat is een algemeenheid. Uh, want dat, dat zou iedereen misschien wel kunnen bedenken. Wat, wat, wat zou je daarvoor moeten doen dan? Stimuleren van lokale democratie en de werking ervan? Uh, nou ja, onder andere dat mensen, uh, politici... ook die lokale samenleving veel meer proberen te betrekken. Dus een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld... er wordt nu geëxperimenteerd met het openzetten van wethoudersvacatures voor de hele samenleving en niet alleen maar de eigen partijleden. Mm -hmm. En dat is een goede manier, denk ik, om ook iets te doen... aan het betrekken van die 98% van de Nederlanders... die niet lid zijn van een politieke partij. Ja, en misschien ook de mensen die niet naar alle inspraakavonden komen... als het gaat om gemeenschappelijk uh, of gemeentebeleid. Want dat zijn ook vaak dezelfde mensen hè, die dat doen. Ja, ja, ik zeg in het boek eigenlijk... dat ik dat ook niet eens heel erg vind. Omdat je er als komt er al in zo geval weinig iemand? mensen... Ja. <laughs> Sorry? Nee, er komt in ieder geval iemand. Ja, nou ja, eigenlijk is dat het. Als er zo weinig mensen uh, uh, mee willen doen... koester dan iedereen die mee wil doen. Alleen, ja, besef ook dat als je dat soort bijeenkomsten organiseert... dat je dan niet noodzakelijk een afspiegeling hebt... van je hele gemeente of van je wijk. Dus ook daar... Zou je nog een, een wereld kunnen winnen? Ook omdat gemeenten zelf toegeven dat ze dit soort dingen vaak doen om het draagvlak van hun eigen beleid te vergroten en niet zozeer om die inwoner meer invloed te geven. Julien van -Osta, je bestuurskundige aan de Universiteit van Tilburg. Over een maandje dus de gemeenteraadsverkiezingen. Dank u wel. Straks. Ja, weer geen dag met een gouden randje, helaas. Ook geen uh, zilveren, zelfs geen bronzen. Leo Lippens vat samen hoe het ging in Pyeongchang vandaag. We hebben We ook wel goed nieuws gelukkig uit uh, uh, Zuid-Korea. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur Amerikaanse scholieren... die zijn het helemaal zat. na de laatste schietpartij in Florida willen ze actie uit Washington... en ze organiseren allerlei vormen van verzet. NTO Radio 1. Het is half vijf, super. eerst van ons het NOS-journaal. Dan van de Putten. De politie heeft een treinsurfer opgespoord, meldt ProRail. De verdachte is een jongen van 17. Die liet een paar keer op YouTube zien dat hij met een trein meereed... hangend aan de buitenkant. Hij is niet gearresteerd. De zussen en de ex van Willem Holleder worden in het openbaar verhoord. De rechter vindt het niet nodig om hen achter gesloten deuren te verhoren... zoals ze hadden gevraagd. Politiemol Mark M. is tot vijf jaar cel veroordeeld, conform de eis. Zonder toestemming had hij door politiesystemen gesnuffeld... en hij verkocht informatie door aan criminelen. En het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem... heeft nog altijd last van de grote stroomstoring. Operaties zijn afgezegd. De storing in de omgeving heeft systemen in dat ziekenhuis beschadigd. Jan, dankjewel. We gaan naar het weer, Willemijn Hoeberg. Nou, was vandaag een beetje kouig, vond ik het. Een beetje bewolkt. Een beetje grijs. grijs ja, zeiden je ook. En nou eigenlijk wel een heel mooi zonnig weekend. Ja, zeker. het was beter. het zonnigste nou, weekend uh, volgens mij oh, van de winter tot, tot nu toe. Ja, Ja, dat is wat echt. Zeg. Maar er komt meer aan van dat soort uh, weer. Want we krijgen te maken met een hoge drukgebied wat zich boven Scandinavië gaat opbouwen. Dat levert bij ons een wind op uit het uh, oosten. Lagere temperaturen. Dus de komende nachten is er echt wel sprake van uh, vorst. In eerste instantie lichte vorst. Misschien later in de week wel wat uh, matige vorst. En uh, waar we nu nog te maken hebben met wolkenvelden... is dat morgen een beetje een tweedeling. Dan vooral over het westen van het land nog. Maar dan heeft het oosten echt al wel uh, zonneschijn. Nou, die opklaringen breiden zich uh, uit. En later krijg ik ook het westen gewoon met die zon te maken. En begrijp ik nou goed dat jouw verhaal... dat dit nog, nog beter gaat worden in de loop ja, van de week? Ja, dat blijft. We houden in ieder geval... Tot en met het weekend zou ik haast zeggen. Dat het zonnig is, droog is, lage temperaturen In de nachten dus lichte, later matige vorst. En overdag zitten we een paar graden boven het vriespunt. Nou, vind ik wel fijn om te horen. Dankjewel, Willemijn. De verkeersinformatie nog, dit is mooi. Over het algemeen verloopt de spits vrij normaal. Met 33 files die niet al te veel vertraging opleveren. Maar er zijn wel een paar aanrijdingen... waardoor je wel extra onderweg bent. Of extra lang onderweg bent. De A2 richting Maastricht bijvoorbeeld. Tussen de Heide en Budel staat 8 kilometer. Linkerreis ook is dicht. De vertraging is een half uur. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Feyenoord 3 kilometer zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. En op de A67 Eindhoven-Venlo tussen Zomeren en Liesel 6 kilometer en drie kwartier vertraging. Ook dat komt door een ongeluk.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 Olympisch Nieuws met Gio Lippens. Fijn dat u luistert. Het is niet de dag geworden helaas van de Nederlandse schaatsers. Geen medaille voor Ronald Mulder, Bij of Jan Smekens op de 500 meter. We schakelen voor het laatst vandaag met de Olympische ijsbaan in Gangneung... met Gio Lippens. Gio, goedemiddag. Goedemiddag, Lara. Er werd zoveel verwacht hè, van de Nederlanders. Er gingen veel schaatsers helaas... Harder dan onze jongens. Hoe groot is de teleurstelling? Ja, die is enorm. Hè? Vooral omdat de verwachtingen zo hoog gespannen waren. Er werd vanuit gegaan dat ze alle drie in staat zouden zijn om het podium te halen. Ja, als je dat kan, dan kan je ook voor goud gaan. Maar het goud was voor de Noor Hovert Lorensen, Het zilver voor de Koreaan Cha. En het brons voor de Chinees Gao. En dan te bedenken dat we vier jaar geleden in Sochi nog een clean sweep beleefden. Hè? Van de Nederlanders op deze afstand. Goud, zilver en brons. En nu dus geen enkele medaille. Sebastian Timmerman, het kan verkeren. Ja, na vier jaar ziet de schaatswereld erop de 500 meter weer heel anders uit. Geen 1, 2, 3. Dit keer een 7, 9 en 10. Ronald Mulder, 7e. Kai Verbij, 9e. En Jan Smeekens, 10e. Op de 500 meter. Alle drie reden ze een race met foutjes. En alle drie hadden ze zo hun redenen voor het toch wat teleurstellende resultaat. Ronald Mulder ziek geweest in januari. Kai Verbij heeft de lease blessure achter de rug. En Jan Smeekens ging gisteren hard onderuit bij een van de laatste trainingen voor de wedstrijd van vandaag. De winst gaat naar Hofar Lorentzen naar 20. Jaar is er weer eens een gouden medaille voor Schaatsland Noorwegen. Dat terugkeert uit een diep dal. Lorensen, ruim twee jaar geleden zwaar gewond geraakt. op een training in Insel. Toen hij met zijn schaats zijn uh, onderbeen vrijwel helemaal open sneed. Is daarvan helemaal hersteld. Wat zijn coach, Jeremy Waterspoon nooit lukte. is hem nu wel gelukt. Het behalen van het Olympisch goud op de 500 meter. De verrassing komt uit Korea. 100ste achter Lorensen pakt Min Qiu Cha de zilveren medaille. Ex-shorttrekker, een paar jaar geleden overgestapt naar de lange baan. En een 20 jaar jonge knul uit China gaat er met de bronzen medaille vandoor. Ting Yu Gao is ook een naam om in de gaten te houden voor de toekomst. Hij wordt derde op de 500 meter. Lorensen Cha, Gao. Dat is dus het podium hier in Gangneung. Ja, tot zover de analyse. Um, de conclusie is dat onze jongens gewoon niet goed genoeg waren. Kunnen zij zichzelf daarin vinden, Gion? Jazeker, Ze zijn daar realist genoeg voor. Uh, zij hadden zich natuurlijk ook veel meer voorgesteld van deze dag. En na afloop hadden ze echt stuk voor stuk reden om te balen. Alle drie, en zeker Ronald Mulder, hè, de man die op het olympisch kwalificatietoernooi... nog de snelste was van allemaal. Hij werd zevende en dat is een plek die hij absoluut niet had verwacht. Ik had me zeker wat anders bij voorgesteld... Uh... Ik rij eigenlijk een hele goede eerst 50 meter. En daarna merkte ik gewoon dat ik niet goed op mijn timing zat. En probeerde ik in de eerste bocht heel erg weer op te zoeken. Ah, dan kom ik aan het einde omhoog. En uh, achter zitten zoveel foutjes dan in. En, uh, ja, dat kan ik alleen maar zelf kwalijk nemen. Dat, uh, dit was te rommelig om, uh, om kampioen te worden. Ja, dat is een hele makkelijke vraag met waarschijnlijk een moeilijk antwoord. Maar hoe, hoe kan het dat je die foutjes nu maakt? Nou ja, ja oké, okay, natuurlijk. Uh, het liefst maar rij een vlekkeloze rit. en uh, weet je, Zoals op het OKT benad ik dat. En, uh, en nu gewoon niet... Ik, ja, het gaat gewoon... Na het OKT heb ik het EK gekregen ging hartstikke goed. En daarna ja, raak ik ze gewoon niet meer. Het is, dat is gewoon super frustrerend. Maar, je voelde dit al aankomen? Nee, dat niet hoor. Want je, je vecht altijd tegen, tegen die vorm. En je wil altijd het beste eruit halen. In trainingen loopt het ook wel. Maar het loopt niet zo makkelijk als daarvoor. En dat is natuurlijk heel frustrerend. Maar ik, had, als ik, ik moet gewoon geen fouten maken. En dat doe ik wel in deze rit. En dat is... Nou, dat neem ik mezelf kwalijk dat ik dat gewoon niet, uh, niet het beste eruit heb gehad. Het was het beste wat ik er vandaag had, maar. Dan ja. nou, kan je voorbij. Werd negende. Ook hij was niet tevreden met zijn rit. Ja, ik ben wel wat teruggesteld. Ja, weet je, um, het verschil is gewoon heel groot. En, en ja, als Spinter uh, ga je meestal vanuit dat verschil wat kleiner zijn. Maar dit keer was het echt een gat en uh, dan zeker wel een klap in je gezicht. Ja. De opening was goed. Ja, mijn opening was goed. Uh, dat was 69. 68, ja, zoiets. Ja. Kijk, dat is heel goed. En uh, daar, kan, daar kan ik verder mee. Dat is een uh, van mijn betere openingen. En uh, goed, dan, uh, dan het rondje valt gewoon heel erg tegen. En ik had die gewoon iets harder willen rijden. Wel. Ja. En hoe kan dat dan? Ja, goede vraag. Geen flauw idee. Weet je, dit is mijn eerste race weer. En uh, ja, uh, misschien wedstrijd, maar geen flauw idee. Dat uh, was gewoon niet goed genoeg. Eh, want je was uh, geblesseerd, voor de duidelijkheid. Je hebt hoeveel weken niet gereden? Zeven, denk ik? Nee, ik heb wel acht, negen weken geen wedstrijd gereden. Dus dit is echt mijn eerste na, na het OKT. Dus dat is alweer bijna... Ja, dat dus iets meer dan twee maanden geleden alweer. Dus uh, ja, dat is echt een poos ja. En is het dan ook al voor jou een groot vraagteken geweest, deze 500? Of kon je uit training al wat dingen afleiden? Nee, het was zeker wel een vraagteken. Ik bedoel, uh, kijk, uh, in het training was ik wel goed. En aan de rondetijden was ook wel te zien dat ik echt niet uh, verkeerd rondreed. Uh, maar ja, goed, voor mij was het gewoon uh, wel een beetje verrassing. En... Dan valt de tijd op zich nog mee. Ik bedoel, uh, voor iemand die negen weken eruit heeft gelegen... en, uh, en ook nog eens uh, gewoon eigenlijk de eerste vijf weken niks snel zijn mogen doen... Ja, dan is, valt het mee. Alleen, ja, Je wilt gewoon uh, naar de spelen en dan wil ik meteen meedoen voor de medailles. Ik zag het niet echt als een warming-up, ik wil ook gewoon echt wel meedoen. En, en ja, als de gat zo groot is, ja... En dan Jan Smekers, de wereldkampioen op deze afstand. Dat werd hij vorig jaar op het ijs van Gangneung in hetzelfde stadion dus. En nu tiende, kleurloos. Zijn wereld stort juist wel even in. Ja, je hebt er alles aan gedaan en veel voor gelaten om hier, uh, om hier voor de winst te gaan. En dat voelde me de hele week ook prima eigenlijk. En uh, uh, ja, het is niet gelukt en dat, ja, daar word je wel verdrietig van natuurlijk. En, uh, ja, er zaten een paar schoonheidsfoutjes in bij de start, de laatste bocht misschien ook, en, uh, maar dat ja, is geen halve seconde. Dus uh, wat dat betreft hebben die jongens gewoon, ja, die hebben het gewoon terecht gewonnen. Het moet zo moeilijk zijn voor jullie sprinters om ja, naar die 34 seconden toe te werken. Dan moet het allemaal gebeuren. Uh, ja, dan die paar foutjes die erin zitten. Is het dan meteen ook al dat je denkt van, nou, ja, dat was het dan ook meteen? Uh, nou ja, natuurlijk weet je dat, uh, maar ja, daar, daar handel je niet direct na. Je bent gewoon bezig met je rit en om zo snel mogelijk van A naar B te komen. En, uh, sprinten is moeilijk, 500 meter is lastig. En Natuurlijk weet ik bij een start dat ik denk van, wow, dit was niet top. En zeker met een niveau uh, van 34 4 dan, uh, dan kun je dat soort foutjes niet, uh, niet maken. Nou, ze zullen het ermee moeten doen. Het is niet anders 7... 9 en 10, Gio. Tegenvallend resultaat op de ijsbaan. We moeten het ook nog even hebben over snowboarder Cheryl Maas. Die slaagde er eerder vandaag niet in de finale te halen... op het onderdeel Big Air. Wat gebeurde daar? Nou, ze had twee runs om zich te kwalificeren voor de finale. In de eerste run deed ze het redelijk voorzichtig aan... Hè, zonder al te gekke stunts naar beneden om in elk geval een score neer te zetten. Toen stond ze zeventiende. Dat is eigenlijk te weinig om door te gaan naar de finale... want je moet bij de beste twaalf komen. Het gevolg was dat ze in de tweede run behoorlijk veel risico nam. Ja, en dat ging mis. Uh, ze kwam ten val waarmee het einde verhaal was voor Maas. Nou, vorige week mislukte ook al de kwalificatie op het onderdeel sloopstijl. Het waaide toen zo hard, iets waar Maas veel last van had. Maar ja, nog even terug naar die val van Maas vandaag... Het ging dus mis waar het normaal gesproken goed gaat. Ik kan die sprong gewoon goed doen, normaal gesproken. En ja, het is met snowboard, je valt nog steeds af en toe wel eens. En ja, dat gebeurt gewoon. Het is gewoon lastig. Het blijft een calculatie als je in de lucht ronddraait. Ja. Er is een dopinggeval, Gio. En het verbaast mij zeer, want het is bij het curling. Kan je mij vertellen hoe het zit? Ja, dat verbaast mij ook hoor. Want het is een gek verhaal. Je verwacht het bij veel sporten, maar niet bij curling. Het gaat om een Rus, Alexander Khrushchevski. Die heeft bij het gemengd dubbel brons gewonnen. Samen met zijn echtgenoten. En bij de dopingcontrole werd hij betrapt op het gebruik van meldonium. Ook alweer zo'n raar verhaal. Want dat is een middel dat twee jaar geleden nog die hele Russische sportwereld op de kop zette. Nee. En Maria Sharapova, die tennister, werd er zelfs voor 15 maanden voor geschorst. En ook een schaatsel als Pavel Kulishnikov, die hier ontbreekt, was erbij betrokken. Nou, meldonium dus. Als de beestaal positief is dan raakt het Russische echtpaar de bronzen medaille kwijt. En uh, de, de curler zelf heeft zijn accreditatie al moeten inleveren... en die is inmiddels gewoon vertrokken uit het Olympisch dorp. Nou Gio, dat was niet alleen maar slecht nieuws vandaag, hè? Nee, gelukkig niet. De achtervolgingsploeg hier op de ijsbaan. Ja, die plaatste zich wel voor de volgende ronde. Uh, voor de halve finale op dat uh, onderdeel. Want zij uh, ja, wonnen eigenlijk heel gemakkelijk. Ze reden gemakkelijk de snelste tijd. Uh, in deze kwalificaties, in deze kwartfinales. Dus zij gaan in ieder geval wel door. Nou, dat is in ieder geval het goede nieuws van vandaag. Wat brengt morgen ons? Nou, geen lange baanschaatsen, wel short track. Om 11 uur morgenochtend rijden de vrouwen de 1000 meter. Nou, het vervolg wordt komende donderdag pas afgewerkt... op de laatste dag van de Olympische short track. En de mannen rijden vanaf kwart voor twaalf morgenochtend... de series van de 500 meters. In beide series, dus bij de vrouwen en bij de mannen... komen er drie Nederlanders in actie. Uh, en er is wel een finale morgenavond... maar die doet een beetje pijn voor de short track liefhebbers in ons land. Want dat is de finale van de relay bij de vrouwen. Zonder nee. de Nederlandse ploeg. Uh, Oranje rijdt gewoon de B-finale. En dat gebeurt om zeven minuten... Voor half één. Gio Lippens, dankjewel. En door naar de verkeersinformatie, Dennis Mooi. Vrij normale spits. Uh, tot nu toe met 38 files, 135 uh, kilometer bij elkaar opgeteld. Um, op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je wel een half uur vertraging tussen en Leende Heide en Budel. Er staat 10 kilometer door een ongeluk. De linkerreishoek is dicht. En een kapotte vrachtwagen op de A6 van uh, Muiden naar Lelystad. Tussen Muidenberg en Almere buitenwest een kwartier vertraging. Er is een rijstrook afgesloten. En de A67 van Eindhoven naar Venlo, ook een half uur vertraging door een ongeluk tussen Gelderop en Liesel. Er staat 9. Maar hier is de weg weer vrij. Nieuws en Co. Het is kwart voor vijf. We staan met de Nieuws en Co-bus in de eerste rookvrije straat van Amsterdam. Althans, dat is de bedoeling. En waarschijnlijk van Nederland. Initiatief van een huisarts die er praktijk houdt. Saïdema G, weten we eigenlijk hoeveel rokers Nederland in totaal telt? Ja, zeker Lara. 24% van alle volwassenen in Nederland rookt wel eens een sigaretje. En in Amsterdam, waar we dus vandaag staan met die bus, uh, ligt dat percentage wat hoger. In Amsterdam uh, rookt 28% van de volwassenen wel eens. Uh, David Koetsier, um, initiatiefnemer van die Rookvrije Straat. We hoorden u eerder al in de uitzending voorbij komen. U bent uh, ook verantwoordelijk voor het rookverbod op de pont hier in Amsterdam vanaf 1 januari mag er niet meer gerookt worden. Waar komt dat vandaan? Nou, Mijn bijdrage is uh, eigenlijk wel uh, beperkt. Ik ben namelijk degene geweest die een brief heeft geschreven. Aanzet toegegeven. De aanzet. Ja. Ja. ja, maar uiteindelijk heeft de gemeente natuurlijk een, uh, een besluit genomen daarover. Natuurlijk. Oké, okay, je hebt de aanzet gegeven. Maar goed, um, het is wel een vrij activistische rol tegen het roken. Als het zo optellen, de pont, ja. Ja. de vrije straat... Ja. Ja, ik, ik doe mee met een groep uh, artsen en dat, uh, die pleiten voor uh, uh, een rookvrije generatie. Uh, dus uh, een jonge generatie die in een rookvrije omgeving kan opgroeien. Dat is eigenlijk een landelijk initiatief en in Amsterdam hebben we daarvoor het Amsterdams Rookalarm. En dat zijn een aantal dokters en zorginstellingen samen. Die proberen uh, in de gemeente Amsterdam een aantal stappen te kunnen zetten. Ja, ja. Dus u bent hier niet alleen en jullie hebben hier samen... Uh, plannen voor bedacht, eigenlijk. Ja, die zijn nu samen verantwoordelijk voor. Ja, zeker. Wil ik even naar de overkant? Ton Wurts zit ook bij ons in de bus van Stichting Rokers Belangen. Goedemiddag. Ja, ik heb zo'n vermoeden dat u niet zo enthousiast bent over deze initiatieven. Als ik uh, kijk uh, welke stichting u hier uh, vertegenwoordigt. Ja, natuurlijk een stuk minder. Laten yes. we dat voorop stellen, dat ik daar natuurlijk minder enthousiast over ben. Wat ik vind eigenlijk is dat mensen. Uh, zelf moeten beslissen wat ze doen en wat ze laten. En, en daar begint het natuurlijk mee... al in Nederland, al in de wereld... Uh, dat mensen daar zelf over nadenken... Of ze, het, of ze het gebruiken of dat ze het laten staan. En daar past naar mijn idee in ieder geval geen rookvrije pond bij... geen rookvrije straat, geen rookvrije gemeente... geen rookvrije stad en geen rookvrije Nederland. Op het moment dat je dus de autonomie weghaalt bij de... ...man, bij de vrouw in deze... ...zal dat ontaarden in natuurlijk heel veel ellende. Dat moeten we dus niet willen. Want heel tabak veel ellende? Is het, he? in de, nou, tabak zit? is het begin. Hè? Laten we dat vooropstellen. Tabak is het begin. Van? Ik bedoel, van onze ellende. Hmm. Van, ons, van onze zaak. Tabak is het begin. Als we dus tabak verbieden in Nederland... ...dan betekent dat dat de deur open wordt gezet... ...op een kier wordt gezet... ...voor alcohol, voor vetvrij eten... Uh, voor vet eten en vetvrij eten. En kortom, voor allerlei dingen... die dus uh, het genieten van de mens uh, yeah. mogelijk maken. U vindt dat meneer Koetsier die keuzevrijheid eigenlijk ontneemt? Van ja. in ieder geval dan dus de Amsterdammers. Ja. Wil ik even aan meneer Koetsier voorleggen? De uh, vrijheid, om uh, te kiezen. Uh, nou, nou ja, het probleem is natuurlijk dat de meeste rokers verslaafd worden... in hun puberteit of als ze jong zijn. En dat is een fase in je leven dat je nog niet de consequenties kan overzien... Uh, van het roken zelf en uh, van de verslaving en de effecten op lange termijn. Het is vaak iets wat, uh, wat heel sterk beïnvloed wordt door sociaal gedrag, wat er in je omgeving uh, gebeurt. Dus zien roken doet roken. Mm -hmm. En daar moeten we, denk ik, met z'n allen wat aan doen. Nou, dat vind ik nou heel gevaarlijk. Ja, maar dat voor lange ja, ja. Nou, dat vind ik nou heel gevaarlijk dat je dat zegt, want zien roken doet roken dan zeg ik zien eten doet eten, zien drinken doet drinken... dan zeg ik, dan blijft er dus niks meer over. Het is een hele gevaarlijke ontwikkeling als we ons op dat pad begeven. Maar het moeten... een sluit het ander toch niet uit? Ja, maar dat moeten we niet willen. Dus dat we, dat we die kant op gaan, dat we met het verbieden... het verbieden in onze democratie, dat we daar een... Een aanvang innemen. Dat is natuurlijk een hele slechte ontwikkeling. Maar roken Bovendien... is heel slecht voor de gezondheid. Is het zo slecht als we proberen dat te verminderen? Of mensen van het roken af te krijgen? Uh, uh, uh, ik, dat ga, het ga, vele dingen zijn slecht in het leven. Maar waar het om gaat is dat je je eigen keuze bewaart. En dat je, je eigen, dat je zelf kunt bepalen wat je doet en wat je laat in het leven. En... Uh, nog, even even terugkomen. Ja, nog even terugkomen op de gemeente, kort, Amsterdam. Reageren, gemeente ja. Amsterdam. De gemeente Amsterdam zit bij de alliantie Rookvrij Nederland. Vanaf 2015, 2016, dus al een hele lange tijd. Dus het is een vooropgezet spel... Om de roker te demoniseren in dit leven. Dus het te is al, demoniseren? Ja, te demoniseren. Mooi woord, maar zo is het wel. Ja, maar waarom dan? Omdat, het, omdat je niet meer mag roken op de pont en er is een rookvrije straat? Nee, als we het hebben over de pont bijvoorbeeld. Hè, niet meer roken op de pont. Dan zeg je ja. Weet je, het is wel heel selectief wat we aan het doen zijn. Je gaat. Je, je, we krijgen allemaal kwalen over de, de autogassen, de bromfietsen die ze starten. En weet ik wel wat voor ellende je nu allemaal meemaakt op de pond. En dan zouden wij roken moeten verbieden omdat daar zoveel mensen last van hebben. Dat vind ik zeer selectief. De roker wordt gedemoniseerd, zegt meneer Burt. Ja, wat dat, vindt u daarvan, meneer Koetsing? Nou, dat, is zeker, dat, is, dat daar geloof ik niet in. Ik denk het gaat niet om de roker, maar om het roken als verschijnsel. Maar de roker ervaart en, dat dus wel zo. Nou ja, het probleem is dus dat veel rokers verslaafd worden aan dat product. Hè, wil ik nog wat uh, op zeggen want dat... maar je wacht nog heel en, even nog en, meneer, nou, meneer kurier chauffeur is echt een ziekte het is waanzinnig moeilijk om te stoppen met het roken. En wij zien natuurlijk als artsen uh, de mensen in een late fase van die verslaving met alle gevolgen van dien. We weten inmiddels dat twee op de drie verstokte rokers sterft aan een ziekte als gevolg van het roken. Wat voor mensen komt u dus tegen in uw praktijk? Sorry. Wat voor mensen komt u dan tegen in uw praktijk? dat zijn mensen met longkanker uiteraard, maar met allerlei andere vormen van kanker, COPD, hart- en vaatziekten. Dus het geeft heel... En ook bij allerlei andere behandelingen is het feit dat je rook maakt... dat vaak de effectiviteit van die behandeling veel minder is. Mm -hmm. Dus het is een echt enorm probleem. En wij zitten aan het einde in die, in die zorgketen eigenlijk. En daarom weten we ook dat preventie, dus het voorkomen van rookverslaving... veel belangrijker is. Dat we daar vooral op moeten inzetten. Ja, en hoe reageren patiënten dan bijvoorbeeld op, op dit initiatief? Uh, nou, toevallig kreeg ik zelfs net nog een appje van een patiënt... die uh, net naar de radio luisterde om vier uur. En die zei, wat een goed initiatief. Ja, ik moet zeggen, ik, ik hoor natuurlijk heel veel positieve verhalen. Um, maar uh, ik spreek ook mensen die gewoon uh, zelf roken... Of uh, gestopt zijn met roken. Maar voelen die dan nog wel de vrijheid om dat met u te bespreken in de praktijk... als u zich zo openlijk uitspreekt tegen roken? Uh, dat, ik, ik, ik, ik heb het over roken en niet over de rokers. Ik denk dat de rokers vaak het slachtoffer zijn van uh, het effect van de tabaksindustrie. En het feit dat, dat we uh, daar als maatschappij en als overheid onvoldoende aan doen... in ons rookpreventiebeleid. En uh, de kunst is het als dokter. Dat geldt voor alle dokters dat je geen oordeel geeft over uh, wat mensen doen, maar dat je wel ruimte biedt aan het gesprek over de problemen waar ze tegen aanlopen en de risico's die uh, een verslaving met zich meebrengt. Ja, meneer Witsch, wat vindt u van het verhaal van meneer Koetsier? Nou, als je hoort van die patiënten. Ja, fantastisch. Verhaal. De Ik microfoon is dichter bij de mond. Ik heb toevallig even zitten kijken op de website. Uh, van meneer Koetsier. Yeah. En daar zie ik dus dat COPD... bij wijze van spreken... nog minder dan 1% van zijn klantenkring uitmaakt. Dus dan denk ik... het is een probleem van niks. We, hebben het, we lossen hier een probleem... op, wat helemaal geen probleem is. Maar meneer Weert, het is dus 24% zelijk, van de volwassenen... wel eens rookt. Dat is toch een hoog percentage? Ja, maar of? wat ik wilde zeggen... Als je, als je dus actie voert als arts... wat op zich begrijpelijk is... Maar dan zeg ik, moet je dan als arts dan niet meer uh, je bezighouden met de politiek... in plaats van dat met een artsenpraktijk doen? Dus uh, je, je, bent zo activist, bij... ja? je bent zo activistisch bezig dat je zegt, nee, dan zit ik wel op mijn plek? Als je, dat hoort als niet als je bij de rol als... van een huisarts, vindt nou, u eigenlijk? Nou ja, ik vind dat wel erg vergaan, ja. Ik vind dus dat je, dat je als arts... Uh, uh, arts moet zijn, mensen, patiënten moeten genezen. En geen activist. En, en, geen activist en mensen moeten ja. adviseren. En ik denk, deze rol wordt natuurlijk toch een beetje uit het oog verloren. Nou, dat, dat, dat, dat, die, die kritiek of die uh, opmerking horen we vaak. Ik denk ook dat het de kern van ons vak is echt de individuele hulpverlening. Maar als je zoveel problemen ziet, en dat heb ik niet alleen over de huisarts, maar ook over specialisten in het ziekenhuis, uh, vaatschirurg, cardiologen, longartsen. dan kan het niet anders dan dat je je maatschappelijk uitspreekt. Dus nou, dat is ik... wat we doen. Meneer, ja, dus ik wil even ook nog even iets aan u voorleggen. Een ja, ja, vraag van mij. Um, u heeft gerookt. Ja. Maar u bent gestopt. Ja. Hoe lang heeft u gerookt? Um, vanaf mijn 26ste tot met mijn 54ste, 53ste. Aardig wat jaren. Waarom wat bent jaren. u gestopt? Ja, uh, heel eenvoudig. Je, je, je hoort altijd dat uh, rokers verslaafde mensen zijn. En wat ik hiermee wil aangeven eigenlijk... is dat je als roker zelf een keuze kunt maken. Stop ik wel, stop ik niet. En ik stopte van de een op de andere dag. Ik was dus niet verslaafd. En ik vind ook dat je dat uh, heel individueel moet bekijken... De ene rookt twee of drie pakjes per dag en de andere veel minder. Dus we zijn niet allemaal uh, verschrikkelijk bezig en heel lang bezig. Uh, het bereikt ook een niveau van, van, van, van minder, uh, minder aantallen. Meneer Koets, je mag daar even op, op reageren. Heel, ja, daar wil ik even iets aan toevoegen, want er zijn toch echt heel veel rokers die ontzettend verslaafd zijn en heel veel moeite hebben om te stoppen. Vaak uh, mislukt een stoppoging. Uh, er moeten heel veel pogingen gedaan worden... om uiteindelijk om te succesvol te stoppen. Maar of, of, of, of, of, ja, We gaan langs de afrondende kant Ik wil nog heel even aan meneer Kutsier vragen. Uh, we hebben dus nu een, een rookvrije pond, een rookvrije straat... Wat wordt het volgende plan? Nou, ik wil ook nog even het, be het belang van uh, het meeroken benoemen. Mm -hmm. Dat is ook voor de mensen in de omgeving fijn is als er niet gerookt wordt. Yeah. Dat je geen passief meeroken hebt. Wat is volg de volgende stap? We hebben een brief geschreven als Amsterdamse rookalarm naar de raden van bestuur en de medische staf van alle Amsterdamse ziekenhuizen. Om een appel op hun te doen om ook het complete ziekenhuisterrein van de te Amsterdamse ziekenhuizen rookvrij te krijgen. En hoe groot achter de kans dat dat gaat slagen? Nou, uh, zoals iedereen wel weet... is dit het moment dat het maatschappelijk debat heel erg sterk leeft. Ja. En iedereen ook wel nadenkt over zijn of haar verantwoordelijkheid. Samen we natuurlijk met de aangifte tegen de ook tabaksindustrie. Ja. Juist zorginstellingen willen we... Graag rookvrij krijgen. Dus ik achterkans: reëel dat gaat gebeuren. We gaan het volgen. En er is al een ziekenhuis in Nederland: rookvrij. Oké, dank jullie wel voor dit gesprek. Nieuws en staat iedere dag weer op een andere plek. En heeft u goede ideeën voor ons: een groot of klein verhaal, onrecht of een oplossing voor een probleem. Tip onze redactie. Het kan via mail nieuwsinco.nos.nl. En misschien komen we dan wel naar u toe.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 Boek nu op zeetours.nl uw Middellandse zee met holland amerika Line, Inclusief vluchten al vanaf 1249 euro per persoon. Wat wil jij drinken, John? Sean? Sean, drinken! Hoort u alles goed? Doe de gratis hoortest tijdens de Schoneberg hoortestdagen. Kom langs op 22 of 23 februari. Kijk op schonenberg.nl voor de openingstijden. Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting?